En daarna bestaande een schadevergoeding van 20.000 euro per persoon gegeven. Het Openbaar Ministerie in Arnhem beraadt zich over de aanklacht. De omzet van supermarktconcern Aholt is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 4,5 gestegen. Over het hele jaar steeg de omzet met 2,5 tot ruim 30 miljard euro. Het vierde kwartaal is traditioneel belangrijk omdat de feestdagen daarin vallen. De omzetstijging viel iets lager uit dan analisten hadden verwacht...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 Aan de BFK's informatie: nog altijd veel files, bijna 300 kilometer. Dat was druk vanochtend in de regen met veel ongelukken. het zal nog wel een tijdje duren voordat we van de grootste drukken af zijn. De langste files zijn de bijzonderheden. De A4 richting Amsterdam 10 kilometer, tussen Leidse en Zoeterwouden. Na een ongeluk nog altijd veel files tussen Lelystad en Muiden. Tussen Almere Buiten en Almere Zand 12 kilometer. Alle rijstokken zijn wel weer open. Op de A12, daarna richting Utrecht, tussen Woerden en het knooppunt Oude Rijn 9 kilometer. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel-West en het knooppunt Del 10 kilometer. Op de A27 Goorkum-Utrecht tussen Eveningen en Knooppunt Lunette 8 kilometer. De Rijkswaterstaat heeft daar de spitsstrook afgesloten. A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Almere en Huizen 9 kilometer. Er staat een vrachtauto met pech op de linker rijstrook. A28 Zwolle-Utrecht tussen Nijkerk en de afrit Maren over 15 kilometer na een aanrijding. En de langste file van het stel staat op de A50 Os richting Eindhoven...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 Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Geen Nederlands, dan ook geen bijstand... of in ieder geval een korting op de uitkering. Dat wil de VVD. U hoort uh, de partij zo dadelijk. Eerst naar het aantal overvallen in ons land. Dat aantal, u hoorde dat net al, is het afgelopen jaar flink afgenomen. Het aantal arrestaties, dat is weer toegenomen. Extra inzet door de politie op het aanpakken van overvallen lijkt effect te hebben. Gaan we over praten met Korpschef van Brabant Zuidoost. En namens de raad van korpschefs verantwoordelijk voor de aanpak van de overvallen, Frans Heres. Goedemorgen. Goedemorgen. Het aantal overvallen is afgenomen met 300, gedaald naar 2300 ongeveer, iets minder nog. Um, waar zit het dan in? Nou, wat we gezien hebben is dat het aantal overvallen toenam eh, de afgelopen jaren... en dat we afgesproken hebben onder leiding van de minister Opstelten... om een actieplan overvallen te maken waarin niet alleen de politie... maar ook het bedrijfsleven en gemeenten hun rol en verantwoordelijkheid oppakten. Eh, dat hebben we in de gezamenlijkheid gedaan... onder leiding van de burgemeester Abu Talib van Rotterdam in de taskforce. En eh, daar hebben we ons ook aan de afspraken gehouden. Eh, zowel wij als het gaat over de hete daadkracht die we willen vergroten... met behulp van de burgers, maar ook het bedrijfsleven... Bijvoorbeeld onze juweliers die vaak overval uh, gevoelig zijn in track-and-trace systemen invoeren. Uh, Pizzakouriers die uh, nu al uh, in Amsterdam op een aantal plekken met een uh, pinautomaat rijden in plaats van cash geld uh, ontvangen. Dat zijn echt maatregelen die we met z'n allen genomen hebben. We zijn er nog niet. Uh, elke overval, zeker als er wapens bijgebruikt zijn, heeft een enorme impact op degenen die overvallen zijn. En uh, we hebben de hulp van iedereen nodig uh, voor het pakken van de overvallers. En ook het openbaar ministerie heeft inmiddels uh, de eerste overvallers met een enkelband uitgerust... als onderdeel van hun straf. En dat zijn maatregelen die ons uh, zeer tevreden stellen. Meneer Heeren, u bent natuurlijk tevreden. Maar is er nergens uh, sprake van een verschuiving? Want soms kan er sprake zijn van een soort waterbedeffect, effect hè? Dat je op één plek drukt, waardoor het vervolgens bij een ander omhoog komt. Ja, dat is altijd wat uh, lastig om te constateren. Het is niet voor niks dat uh, de minister ook gezegd heeft dat er op straatroof... Dat is hetzelfde delict, maar niet in een afgesloten ruimte... om het maar even in uh, huiselijke termen te zeggen. om ook op straat over een plan van aanpak uh, vast te stellen. En ook daar het aantal uh, diefstallen met geweld en met wapens uh, te verminderen. En dat is de uitdaging van de komende jaren. Maar hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Want dan kun je niet uh, betrokkenen mede-inschakelen... wat je met detailhandel natuurlijk wel kunt doen. Winkeliers, personeel. Dat is op straat natuurlijk lastiger. Je hebt uh, systemen zoals sms-alert en burgernet... waarbij uh, mensen ingeschakeld kunnen worden... ...om dat te doen. We hebben een app gelanceerd op uh, verschillende telefoons... ...waarbij je een foto of een filmpje kan maken... ...en dat direct naar de meldkamer kunt sturen... ...zodat er geen informatie verloren gaat. Want tot nu toe is het nog steeds zo... ...dat bij een situatie op heterdaad ...slechts 1 op de 9 burgers 112 belt... En 1 en 2, daar red je levens mee. Maar ik zou ook wel willen, 1 en 2, daar pak je overvallers mee. Mm. En uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om of overvallers... Uh, nadat ze zijn aangehouden, vervolgd worden. Uh, u had het al even over het Openbaar en De enkelbanden die worden uitgedeeld. Uh, ja. Ziet u daar ook dat er meer veroordelingen zijn? Ja, wij zijn natuurlijk altijd uh, op 100% veroordeling uit. Ik ben blij dat een rechtelijke macht is die er een onafhankelijk oordeel over uh, voert. Maar zolang wij meer uh, verdachten aanhouden, meer overvallen oplossen, uh, meer hete daadkrachten organiseren, dan scheelt ons erg in recherchewerk, want dan hebben we mensen op een hete data te pakken. Dus dat is ook onze inzet. En uh, ook het Openbaar Ministerie werkt eraan mee uh, dat overvallers, met name als het gaat over recidieven, zwaarder gestraft worden. 80% van de overvallers recidiveert na een aantal jaren. En dat betekent dat we ook wel kunnen zien dat een overvaller een eerste keer... ook soms en vaak leidt tot een tweede of een derde keer. En dat geeft ons weer kracht om met een persoonsgebonden aanpak... die mensen uh, te volgen, ook uh, na een detentie. U geeft aan die samenwerking. Helpt die taskforce overvallen? Uh, dat werkt. De aandacht is er nu op gericht. Bestaat het gevaar niet dat iedereen denkt, oh, het gaat goed en weg is die aandacht? Nee, want uh, onze doelstelling die de minister ons heeft opgelegd... is uh, het laatste niveau... In een aantal jaar te bereiken 1900 overvallen. Daar zijn we nog uh, vanaf. Dat betekent één overval per dag minder. Uh, we zaten ongeveer op acht overvallen per dag, nu op vijf. En we moeten op zijn minst naar vier, anders als het kan nog lager. En we hebben de uitbreiding naar de straat erover gehad. Dus onze taskforce inspanningen uh, zullen onverminderd doorgaan. Frans Heres namens de Raad van Corp 6. Hartelijk dank dat u ons even het woord wilde staan. Dan de bijstand. Om in aanmerking te komen voor een uitkering, bijstandsuitkering, moet je Nederlands spreken, de taalbeheerser. VVD Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen heeft hiervoor een initiatiefwet gemaakt. Op dit moment zitten uh, veel allochtonen in de bijstand en die nieuwe wet moet meehelpen dat probleem op te lossen. In de studio in Den Haag is mevrouw van Nieuwenhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel woorden moet je dan kennen om zo'n uitkering te kunnen krijgen? Nou, het is, eh, om het maar simpel uit te leggen, het is vergelijkbaar met wat eh, mensen moeten halen die eh, verplicht moeten inburgeren. Dus dat... Nou ja, het aantal woorden kan ik niet, maar het is echt een beetje basis-Nederlands. Het is niet eh, dat je nou eh, echt vloeiend Nederlands moet nou, kunnen spreken en schrijven. De eerste moet je, basis moet er zijn. Je moet je kunnen uitdrukken bij bijvoorbeeld de apotheek. Bijvoorbeeld, je moet je gewoon in het dagelijks leven kunnen redden. En hoe gaat u dat controleren, mevrouw van Nieuwhuis? Nou, dat doen we op dezelfde manier als dat nu ook gebeurt bij de, bij de inburgering. Alleen uh, we, de groep die hier valt is straks veel uitgebreider. Want als je het bijvoorbeeld ja. hebt over mede-Europeanen, zeg maar de, de, de Polen of, of misschien Spanjaarden die hier uh, komen werken, als die in de bijstand komen, uh, dan kunnen we daar nu geen enkele verplichting uh, op leggen. Want in de huidige wet, zeg maar, de, de inburgering, dat doen we omdat mensen een duurzame band met Nederland moeten hebben. Nou, dat is een heel vaag criterium waarin de praktijk, ook niet zoveel mee gebeurt. En dat Nederlands op inburgingsniveau dat is veel concreter. En dat kunnen we dus ook uh, straks eisen aan, uh, nou ja, aan, aan mede-Europeanen als die hier van de bijstand gebruik gaan maken. Ja, vraag ik het toch nog een keer, want u zegt al, die groep is groter. Laat je ze dan steeds voorbij komen om te testen hoe het met hun Nederland staat. Nou, dan, ze zullen gewoon uh, ook het examen moeten, moeten afleggen en dat wordt op dezelfde manier gemonitord. Ze krijgen er ook tijd voor. Hè. Het is niet zo van, uh, uh, zodra de wet ingaat uh, uh, valt iedereen buiten de bijstand die op dat moment dat Nederlands niet beheerst. Ze krijgen net als bij het normale inburgeringstraject even de tijd om het te leren. Maar het gaat ons erom, kijk mensen zitten in de bijstand omdat ze niet kunnen werken. Nou, Dan mag je er op zijn minst als tegenprestatie verwachten dat je dan die afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk maakt. En als je helemaal geen Nederlands spreekt, dan ben je eigenlijk nauwelijks bemiddelbaar. Dan kun je eigenlijk niet aan een baan komen. Um, PvdA, ASP en GroenLinks zeggen daarover uh, Ja, de mensen hebben al een plicht om te zoeken naar werk. En dan uh, hoort er al het doen van een taalcursus bij. Dus eigenlijk is deze wet overbodig. Wat vindt u daarvan? Nou ja, als dat zo was, dan had ik me er niet zo voor ingespannen. Uh, maar het probleem zit hem, zoals ik net al zei, in die uh, duurzame band. Dat dat zo'n vaag uh, criterium is. En mm -hmm. natuurlijk kunnen gemeenten met mensen in overleg gaan. Uh, uh, hè, om naar de arbeidsmarkt te gaan is het misschien verstandig... als je ook Nederlands gaat leren. Maar het heeft geen verplichtend karakter. Precies, precies. en je kunt maar beter gewoon duidelijk zijn... Uh, dat basis-Nederlands, uh, als je op uh, uh, gebruik wilt maken... van onze sociale voorzieningen in, uh, in dit land... dan mag je er op zijn minst verwachten... dat mensen dat basis-Nederlands uh, willen beheren. Ook in hun eigen belang. Niet alleen om aan een baan te komen, maar ook omdat je anders gewoon. Niet, je kunt niet communiceren. Dus je bent ja. eigenlijk veroordeeld tot het opgesloten zijn in je eigen groep. Zeg, ik kan me ook wel wat uh, autochtonen herinneren die niet zo heel erg. Uh goed zijn in het basis-Nederlands. Daar gaat het zeker niet voor gelden. Het geldt voor iedereen. Okay. Het geldt voor iedereen. Maar ik uh, moet u zeggen dat de kans dat autochtonen... dat basisniveau van inburgering niet gaan halen... Dat is, dat is vrijwel nul. Want dat niveau is eerlijk gezegd uh, nog vrij laag. We zouden dat liever hoger willen, maar mm. ja, dat is weer lastig. Maar u mag dat onderscheid ook niet maken natuurlijk, hè, op die manier. Nee, nee. nee, nee precies. M maar dan vraag ik me toch even af... of je dan iemand zijn bijstand mag onthouden... omdat die uh, niet kan lezen of schrijven. Want geldt dat ook of geldt het alleen voor spraak? Uh, nee, het geldt, het geldt voor, de, voor dezelfde basis als bij de inburging. Alleen we hebben natuurlijk wel nu in het wetsvoorstel ook een hardheidsclausule ingebouwd. Zodat als mensen door wat voor omstandigheden dan ook het echt niet kunnen uh, of binnen de bepaalde tijd niet kunnen halen, dan uh, kunnen gemeenten daar die hardheidsclausule op toepassen en dan kunnen ze vrijgesteld worden. komt via Twitter nog een vraag binnen van een luisteraar, Stefan Nijthuis. Die vraagt: mag je aan EU-onderdanen wel taaleisen stellen op deze manier? Ja, dat mag uh, als het gaat om een beroep doen op de bijstand. Je mag het niet doen zolang ze hier gewoon een baan hebben. He, we hebben vrij verkeer van personen. Dan mag je die eis niet stellen. Maar op het moment uh, dat ze een beroep gaan doen op jouw uitkeringssysteem... Uh, dan mag je daar die voorwaarden aan verbinden. En dat vind ik dus ook een groot voordeel van, uh, van dit uh, wetsvoorstel. Goed. PvdA, SP, GroenLinks zijn tegen. Heeft u verder meer in de, nou, de Kamer? Ben ik, daar ben ik nog niet van overtuigd. Want ik heb ook met de woordvoerders gesproken. En het basisprincipe uh, uh, steunen ze zeer. Zij vinden ook de taal ontzettend van belang. En dan gaat het natuurlijk gewoon om, zit het wetsvoorstel goed in elkaar? En ik kan me voorstellen dat ze dat eerst zorgvuldig willen bestuderen, maar ik ben daar vol goede hoop. Kijk eens aan. Cora van Nieuwenhuizen, dank u wel. Graag gedaan. Kwart over negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De pensioenen van honderdduizenden gepensioneerden in de metaal dreigen volgend jaar te worden verlaagd. Volgens pensioenfonds, PMT, grootste fonds in de metaal, is het onvermijdelijk dat die pensioenen moeten worden gekort als de crisis aanhoudt. Werknemers zullen door de maatregel worden getroffen, want de spaarpot zal ook worden verlaagd. En ook het andere fonds in de betaal, metaal PME heeft onvoldoende vermogen om alle toezeggingen waar te maken. En ook daar dreigen dus kortingen. Korting bij PMT kan volgens directeur Guus Wouters oplopen tot wel 7 Het is een uh, pijnlijke aankondiging als we ons realiseren dat als de economische situatie zo voortblijft, voor het eerst sinds de...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 een hele snelle uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord. Pas vanaf uh, de invoering van het nieuwe pensioenakkoord... Uh, kunnen we pas rekening houden met het feit dat we ook langer gaan werken... en dus meer jaren hebben om pensioen op te bouwen. Ik krijg heel veel reacties van mensen die uh, naar onze programma's kijken... en die zeggen van ja, maar die pensioenfondsbesturen hebben zitten suffen. Die hebben het gewoon niet goed gedaan. Want hoe kunnen we nou in deze situatie uitkomen? Uh, ik denk dat uh, als wij geen financiële crisis zouden hebben gehad... we nog wel de enorme stijging van de levensverwachting hadden kunnen opvangen. Uh, achteraf gezien zou je kunnen zeggen dat we met z'n allen... Uh, niet eerder hebben willen inzien dat langer werken noodzakelijk is... om uh, een voldoende pensioen te krijgen. En nu zit u met het gat van 7 procent. Hoe realistisch denkt u dat het is dat die maatregel misschien toch moet worden uitgevoerd? Want het is een jaar van nu. De economische vooruitzichten zijn niet gunstig. Uh, onze gepensioneerden hebben ook uh, recht op duidelijkheid. En bij voortduring van deze economische crisis is er geen ontkomen aan... dat we allemaal zullen gaan merken dat we daar last van krijgen. En dat geldt dan ook voor onze gepensioneerden. En hoe merken werknemers deze maatregelen eigenlijk? Ik denk dat uh, de werknemers uh, als eerste gaan merken... dat er ook een korting gaat plaatsvinden op hun opgebouwde pensioenrechten. Uh, nu hebben zij het voordeel dat ze uh, afhankelijk van hun leeftijd... het besluit kunnen nemen om in ieder geval dan maar langer te blijven doorwerken. Uh, maar pijnlijk blijft het. Uh, en bovendien zullen werknemers er rekening mee moeten houden. Uh, maar dat is al uh, eerder bekendgemaakt dat we met z'n allen langer zullen moeten gaan werken... om een fatsoenlijk pensioen bij elkaar te kunnen sparen. Directeur van pensioenfonds PMT, Guus Wouters. Getjan Dennekamp sprak met hem. En heeft het allemaal uitgezocht. Welke pensioenfondsen nog meer dreigen te korten, Kunt u lezen op onze website nos.nl. Het was in 2011 een heel druk jaar... voor de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. U hoort ze zo dadelijk. Ook druk? Dat was de Nederlandse wegen, hè, Kees? Dag, nou, nou maar nog, uh, Lara. Het was de beste spits, bijna 380 kilometer. een tijdje geleden dat, dat we zo'n uh, ja, forse ochtendspits hadden in de regen. zat van alles in. Ongelukken, vrachtauto's bij pech. Er uh, staat nu nog 200 kilometer. Uh, op de A4 naar Amsterdam nog 10 kilometer voor Soeterwoude Rijn-Dijk. Utrecht op de A12 10 kilometer tussen Nieuwebrug en Oude Rijn. Uh, dan de A15, Nijmegen-Gorkum. Ook daar gaat het echt traag tussen Tielwest west en Knopendijl over 10 kilometer. A27 gooi ik hem richting Utrecht. 8 kilometer van knooppunt Lunetten. Bijkomend ongemak is dat de spitsstrook daar dicht is. Dat heeft alles te maken met het verkeersaanbod op het knooppunt Rijnzweert bij Utrecht. A27 vanaf Almere naar Utrecht. Uh, als laatste is de vrachtauto met pech daar nu ook weg. Dus Zolangzamerhand komt ook daar weer beweging in tussen Almere en Huizen nog 9 kilometer. En op de A50 van Os naar Eindhoven. De nasleep van een ongeluk tussen Vechel en Son en Breugel. 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Maar Noor-Rimmers is de hele ochtend al in Winterswijk... bij een schapenhouder. We praten ja, over het Smallenberg-virus... Ja. dat bepaald niet leuk is voor de veehouderij. Dat neemt niet weg nee? dat er wel zo af en toe... nee, het is de tijd zelfs heel veel... lammetjes worden geboren, nou. Ja... We vallen met de neus in de boter. Ik loop even snel door de stal heen, want Roelof zit achter het hek. Ja, bij het krieken van de dag, dan gebeurde het. Hè? Die eerste schapen, die beginnen onrustig te worden. En ja, dan onrustig komen ze even in de been. En dan waren de eerste lammeren geboren. Ligt die goed? Nou, hij ligt wel goed, maar hij ligt nu in het geboortekanaal. En de pootjes die moeten netjes naar voren gebracht worden. Roelof Kuipers heeft glijmiddel aan zijn hand gedaan. En ondertussen houdt Joyce het dier een beetje rustig. Ja, ik zorg dat ze rustig blijft liggen. Zodat Roelof uh, rolt een beetje met de ogen, zie ik. Ja, dat doet natuurlijk pijn. Omdat elke bevalling doet pijn. Kijk, is hier al een pootje? Er komt al iets aan. Nou, nog het hoofdje nog even. Het komt damp uit het achterlijf. Voorzichtig weer. En dus is het spannend om te zien of er een gezond lammetje uitkomt. Want daar gaat het in deze tijd om. Er zijn verschillende bedrijven hier in Gelderland... waar het Smallenberg virus rondwaart. Gelukkig hier in Winterswijk nog niet. Ja. Kijk eens, daar komt het kopje eraan. Kijk eens, hij leeft al. Het oogje. oogje gaat al los. Vliesje een beetje af. Kijk eens, het komt er bijna droog af. En daar komt het lammetje eraan. Kijk eens. Hij spattelt een beetje. Tong uit de bek? Een beetje water, voor het schrikken laten. En druppeltjes in. Dan de neusjes hem lekker schoon. En slijm er af, dat hij ook kan. Hij hoest nog even een keer. En als is, nummer 51, weer een gezond lam. Geen smallenberg virus, niks aan de hand? Ik kan er niks aan zien. Hij... We zullen zometeen kijken, ik weet niet of het nou... Of ik nog even terugkomen. Maar fok, Binnen anderhalf minuut, twee minuten, drie minuten staat hij. Nou, hebben we net nog zo'n beetje pessimistisch pensioen-item gehoord. En hier live voor ons nieuw leven. Prachtig. En dat terwijl ondertussen Jeroen en Joyce alweer met de oog door de stal spieden voor de volgende. Want hij staat met een spuitbus in je hand. Ja. Uh, er zijn wat schapen die uh, een plekje zoeken. En een kuiltje maken om, uh, om te gaan werpen. Een beetje vochtig worden aan de onderkant. Ja. Ja, de staart die gaat omhoog en uh, eerst komt dan een, een zak met, uh, met vruchtwater. Als die er is, dan uh, moet je zo snel mogelijk naar de andere stal om, uh, om apart gezet te worden, zodat hij ja. kan aflammeren. Word jij ook schapenhoeder? Uh, ja. ja, ik zie dat wel zitten. Ja, ja ik vind het ja. een fantastisch mooi werk. Ondertussen is Roelof Kuipers de handen weer een beetje droog gemaakt. Ja, uh, ja, dit is particulier werk. Schaapshoeder is trouwens nog een belangrijke website te noemen. Kom maar. Ja, we zijn van de landschapskudde Oost-Achter ook hier. Uh, ja, het is toch vrij moeilijk om, om bestaan hierin te vinden. Want behalve het Spannenbergvirus, virus wat de aanleiding was voor dit bezoek van de verslaggever... is er dan ook nog het Bleker-virus, hè? Nou, Bleker-virus mogen we niet noemen. Nee. Want, uh, maar goed, uh... Korting op de landschappen en de uh, ja, nou, natuurmonumenten... Ja. waardoor er minder geld is voor de schaapshoeders. Maar toch... Ja, nou, dat, wordt het uh, toch een positieve toekomst? Ik hoop dat het een positieve toekomst wordt. We hebben, elk jaar hebben we nog een beetje drama gehad. We hebben de blauwtoonperiode periode door de gehad. De knoeten die nu de weer zorgen voor dit virus. De knoeten die nu weer voor dit virus zorgen. En uh, ja, ik hoop dat we toch een redelijk bestaan hier weer op kunnen bouwen. Ja, maar uh, goed, deze dieren... In ieder geval het diertje wat we hier nu voor ons zien... wat poging doet om op te gaan staan... Kerngezond. Dit is kerngezond. Ja, ja, ja. Nou, en toch... voor mensen, mensen die ons willen volgen, wij hebben een website: dat is de landschapskudde.nl. Nou, moeten ze daar maar eens kijken en anders op nos.nl met een prachtige foto van deze geboorte. Ja, is al te vinden, inderdaad, want Technicus Joep heeft al snelle foto gemaakt en hem erop gezet. Waar, waar nog meer? We hebben nog anderen op Twitter. Kijk maar even op de account van NOS Radio 1 of die van mij, La Radio. Dan gaan we naar Ajax AZ van vanmiddag, de wedstrijd. Verslaggever Karin Alberts is op de basisschool De Burijn in Alkmaar. De spanning stijgt daar, want de kinderen van deze school hebben geluk, mogen vanmiddag naar die wedstrijd. Nu ga ik jou vragen. Voor je heb je een blad met een stadion erop. Nu ga ik jou vragen: wat zijn nou de bouwstenen voor een goede sfeer in het stadion? Dominique Pronk, u grijpt deze kans ook aan om, om de kinderen iets te leren. Over je goed gedragen in het stadion. Nou, ik denk dat uh, Ajax en AZ ook wel heel graag uh, met uh, deze wedstrijd uh, een bepaald doel hebben. Ik denk dat ze heel graag willen dat, uh, dat kinderen leren om, en eigenlijk misschien ook volwassenen... om. Met elkaar naar een stadion te gaan en samen er een leuke wedstrijd van te maken. Zonder dat er ME nodig is of dat soort werk? Ja, nou, het voorbeeld van de Ajax AZ de vorige keer was natuurlijk helemaal uit de hand gelopen. En ik denk dat ze nu met deze wedstrijd willen laten zien, nee, het kan ook op een hele andere manier. Mag ik, want jij zat zo ijverig te knikken. Want wat vind je ervan als je wel eens iets hoort over rellen bij voetbalwedstrijden bijvoorbeeld? Dom. Ja? Ja. Want waarom zouden die mensen dat doen? Weet ik niet. Ze willen aandacht. En jij gaat vandaag goed en ook laten zien hoe het wel moet. Ja. En hoe moet dat? Vertel eens. Gewoon aardig doen tegen elkaar. Ja, nog iemand met een Ajax uh, sjaal om. Ja, wat stelt dat Ajax wint? Wat, uh, wat ga jij dan zeggen tegen je klasgenootjes die voor AZ waren? Ik ga wel lekker zeggen, want zij wrijven het er ook in bij ons, uh, dat het AZ gaat winnen. Oh ja, de, de, denken de AZ-fans dat AZ gaat winnen. Ja, maar het ja? is niet zo. Oh, wie, wie, wie is er voor AZ? Wie denkt dat? Ja? Denk jij dat AZ gaat winnen? Ja. En wat ga jij dan tegen de Ajax-fans zeggen? Als het ook uh, zo gaat gebeuren? Sportief doen en niks zeggen, gewoon. En gaan de Ajax-fans dan ook een beetje meejuichen? Ga je juichen terug de bus in aan het eind van de dag? Ja. Ja, heel erg. Wie er ook wint? Um, nou, alleen als Ajax wint. Oh jee. Ik hoop dat Ajax wint, want ik heb een weddenschap met de kennis van mijn moeder. En, en wat staat er op het spel? Nou, als AZ wint krijgt zij 2,50 en als Ajax wint krijg ik 5 euro. Zo, dat heb je goed onderhandeld. Ja, en, als ze, en als ze gelijk spelen dan gaan we van die 7,50 gaan we dan iets lekkers halen. Kijk, nou, er zijn al kleine ondernemers hier in de klas zoals je hoort. En de kinderen hebben behalve dat ze hebben gepraat over sportief zijn en over rellen of niet rellen en hoe je je goed moet gedragen, hebben ze ook een spandoek gemaakt. Groep 7, de Burijn steunt AZ en Ajax. En jongens, jullie hebben net ook een jel ingestudeerd. Die willen de luisteraars wel even horen hoor. 1, 2, 3. Hup, hup, hup, wie wint de cup? De beste gaat winnen, Met de van collega. Hup, hup, hup, wie wint de cup? Yeah. <laughs> Ze hebben er zin in zoals je hoort. Ja, Karen. en hoe gaat het nou? Gaan ze allemaal straks in een bus? Ja, dat heb ik begrepen, die bus hebben ze gewonnen. Het wordt dus echt een schoolreisje. Ja, dat kun je zeggen. Er zijn twintig bussen vanuit Alkmaar die gaan vertrekken. Straks om twaalf uur gaan ze naar het stadion van de AZ. Daar gaan al die kinderen in de bussen. Met die bussen naar Ajax toe. Daar komen nog veertig bussen uit andere delen van het land. En dan met z'n allen dat stadion in... 20.000 kinderen en per zes kinderen is er één begeleider. Nou, en juf Dominique heeft geluk, want zij is natuurlijk één van die begeleiders. Kijk, dat is mooi. Ook een paar volwassenen die geluk hebben dus. Vanmiddag is die wedstrijd in de Arena Ajax tegen AZ. Die inhaalbekerwedstrijd. Spannend. Um, goed, nog even naar de zomer. Uh, het is geen horrorwinter. Nou, het was ook niet echt een uh, bijzondere zomer. Een natte zomer. Niet echt weer om bijvoorbeeld het water op te zoeken. Toch hebben de vrijwilligers van de Koninklijke Reddingsmaatschappij het druk gehad. Ze moesten 1901 keer uitvaren. En daarbij werden meer dan 3200 mensen geholpen. Janneke Stokroos van de KNRM. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was toch druk, waar lag dat nou aan? Ja, we hebben bijna een kwart van de acties gedaan bij windkracht 6 en hoger. En dat is voor ons wel uitzonderlijk. Dus uh, dat maakt, hè, veel wind maakt dat je sneller in problemen komt. Uh, en dat maakt dat wij meer hebben uitgevaren. Dus dat waren dan vooral windsurfers? We zien nou, wel inderdaad een toename van het aantal kitesurfers. Die zoeken natuurlijk hè, de wind op. Maar uh, ja, we hebben aan heel veel verschillende soorten mensen hulp verleend. Ja. En uh, geeft het ook aan dat de mensen onvoorzichtig zijn? Te onvoorzichtig? Nou ja, met, met, met, met, met, met harde wind wordt het toch moeilijker en wat gevaarlijker dan normaal om ja. hulp te verlenen. En je ziet toch wel dat dat... Ja, die cijfers is terug te leiden naar averijen aan, uh, aan schepen in nood. En ook aan de conditie en de ervaring. Weet je, mensen die opeens de, gewoon niet meer weten waar ze zijn. We hebben afgelopen zomer een jachtje gehad wat zei dat bij Harlingen lag. En dat bleek uiteindelijk op het strand op Friesland te liggen. <lacht> daar zit toch wel een verschil in. Nou, misschien een cursus hier en daar. Nou ja, het bewijst maar weer dat, dat je gewoon goed voorbereid het water op moet gaan. En hè, er is natuurlijk van de zomer veel ge, gewaarschuwd voor extreem weer. Daardoor zie je wel, hè, in heel veel, uh, vanuit heel veel watersporters hoor je toch wel van... Hey, het was stiller op het water. Maar wij zijn toch wel vaker uitgevaren, ja. ja maar het geldt ook voor die voorbereiding, ook voor uw redders. Uh, want die hebben het natuurlijk ook lastiger hè, bij, bij meer windkracht. Kunnen zij nog aan? Zijn ze voldoende getraind? Ja, dat, Mooi. dat is altijd zo. We, zijn, we varen met tien minuten uit. We hebben goed opgeleide vrijwilligers. En uh, ja, het is gewoon. En met windkracht 6 op het moment als er dan een alarm is, dan is het even wat meer uh, spannend dan dat het een alarm is bij windkracht 2. Maar dat ligt natuurlijk voor de hand. Goed zo. Hartelijk dank okay, voor bedankt. uw toelichting. Janneke Stokroos van de Koninklijke Reddingmaatschappij. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journal voor dit moment. Morgen zijn we er weer, uiteraard. Um, we gaan door naar de collega's van de KRO. We hebben vanochtend veel pensioennieuws gehad, ook bij jou weer, hè Sven. Klopt, want over een half uurtje gaat het ABP, het grootste pensioenfonds voor ambtenaren, ook de cijfers bekendmaken. De hoogste man van dat fonds, de rug nummer 1, die uh, is uh, kort na tienen bij ons te gast. Nog meer cijfers om half tien als het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendmaakt hoe het is gesteld met de werkloosheid in Nederland. We gaan vooruitblikken naar het CDA-weekend ja. natuurlijk... met dat strategische plan en het congres. En het fietspad wordt steeds gevaarlijker voor kinderen. Dat en meer in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Doralt, Megens. Radio 1, het NOS-journaal. En ook over pensioenen, ambtenarenvakbond Abva Cabo noemt het korten op pensioenen onverantwoord en niet noodzakelijk. Het is schadelijk voor het vertrouwen in de pensioensector en er slaat een gat in de pensioenopbouw van miljoenen mensen, zegt de bond. Sven zei het al over een half uur, maakt het pensioenfonds voor de ambtenaren, ABP is een dekkingsgraad bekend. Misschien is die wel zo laag dat het ABP ook pensioenen moet verlagen. Twee fondsen in de metaalsector hebben al laten weten dat ze waarschijnlijk vanaf volgend jaar moeten korten op de pensioenen. Het Comité Nederlandse Ereschulden heeft een aanklacht ingediend... tegen de nog levende militairen die betrokken waren bij het bloedbad in Rawagede. In het Indonesische dorp werd in december 1947... nagenoeg de hele mannelijke bevolking door Nederlandse militairen gedood. Kort geleden werd bekend dat er nog een aantal militairen in leven is. En het aantal overvallen is vorig jaar fors gedaald. Volgens de Raad van Korpschefs zijn er vorig jaar bijna 2300 overvallen gepleegd. Zo'n 300 minder dan in 2010. En ook werden vorig jaar 250 overvallers meer gearresteerd dan in het jaar ervoor. Volgens de korpschefs komt dat allemaal door een intensief project tegen overvallen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. de Keesinformatie. Er is nog 170 kilometer over van deze drukke ochtendspits. De meeste vertragingen nog op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoeterwouden over 10 kilometer. Het gaat ook nog uiterst traag op de A7 van Hoorn naar Zaandam... tussen Weide, Wormer en Zaandam. Laat 12 daarna richting Utrecht, 10 kilometer tussen Nieuwburg en het knooppunt Oude Rijn. Op de A27 vanaf Almere naar Utrecht, nog 8 kilometer tussen Almere, Hout en Huizen. Ook 8 kilometer op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Amersfoort en Leusden. En de A50 os richting Eindhoven tussen Nistelrode en Noord over 7 kilometer. Dit is Radio 1.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 Sven Kokkelman. Ondanks de crisis blijft de werkloosheid constant. Het CDA beraadt zich over de koers en de partijleider. De grootste internationale, het grootste pensioenfonds van Nederland maakt om tien uur bekend... of gepensioneerde ambtenaren moeten worden gekort. De helft van alle armen in de wereld woont, dames en heren... in de twintig grootste economieën. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is bijna drie over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Rotterdam. Waar misschien wel het moeilijkste schoolvak steeds populairder wordt. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is zojuist gekomen met uh, nieuwe cijfers. Belangrijke cijfers over de economie van de werkloosheid in december en het consumentenvertrouwen in deze maand. Peter Heijn van Mulligen, econoom voor dat CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we beginnen met de werkloosheidscijfers in december. Hoe hoog is de werkloosheid? werkloosheid is in december onveranderd gebleven op 456.000. Hé, hey, als je dat vergelijkt met de maand eerder, november 2011, toen waren er? Toen waren het er net zoveel. Ja, en de voorspellingen waren dan net dat de werkloosheid enorm zou gaan oplopen dit jaar. Dat klopt. Het CPB heeft voor 2012 voorzien een ja, sterke toename van de werkloosheid met enkele tienduizenden. Maar in november en december hebben we daar niets van gezien. Zou het kunnen zijn dat, de, dat die cijfers dus en die prognoses dus ernaast zitten? Dat is lastig te zeggen. We zien natuurlijk wel dat de laatste maanden Nederland... echt in een fase van laagconjunctuur zit. CPB heeft ook het recessiewoord al gebezigd. We zien wel een stabilisatie daarin. Ja, meestal betekent dat wel dat de werkloosheid oploopt. Dat hebben we de maanden voor november ook gezien. Ja. Maar Het is een beetje lastig wat de toekomst gaat brengen... van of dit nu een verdere stabilisatie betekent... of dat het nu even stilte voor de storm is. Ja, dat is één ding wat ik mij afvraag. In Duitsland is de economische groei 3%. Nou hangt onze groei vaak samen met de Duitsers. Hoe kan het dat wij stilstaan en de Duitsers zo groeien... Het klopt, de Duitse economie groeit veel harder. Ook in 2010 groeide de Duitse economie een stuk harder. Belangrijke verschillen zijn aan de ene kant de export. Duitsland profiteert veel meer van de opkomst van landen als China. Want al die grote machinebedrijven die staan in Duitsland. Ja. En Nederland moet het veel meer hebben van de wederuitvoer. Ja. Uh, wat in 2011 ook een groot verschil was, dat was de consumptie Nederlandse uh, ja, gezinnen. Die zijn veel terughouderder met het doen van uitgaven dan de Duitsers. En dat, brengt en dat ons was dit met... jaar een groot verschil. Juist, en dat ben, brengt ons meteen bij het consumentenvertrouwen, want ook dat hebben jullie gemeten. Hoe staat dat er op dit moment voor? De consumenten zijn nog steeds erg somber. Het is uh, niet veranderd ten opzichte van december. Uh, het staat nu op min 37, maar dat is historisch gezien nog steeds erg laag. Het heeft de jaren niet zo laag gestaan. Kun je daarmee zeggen dat we onszelf de ellende aandoen? Dat is, dat is nog maar de vraag. In zekere zin is dat uh, lage consumentenvertrouwen ook wel logisch hè? De De staat hadden een tijd onder druk. Huizenprijzen blijven maar dalen. Het kabinet heeft grote bezuinigingen aangekondigd. Dus heel vreemd is het niet dat de consument zo somber is. Nee, maar goed, het kan dus zijn dat het ook in 2012... ondanks alle uh, negatieve voorspellingen het misschien toch nog wel wat meevalt. Ja, dat is afwachten. Dat, uh, ja, dat moeten we nog even zien. Goed. Het is een, heeft... een jaar van erop of eronder. Werkloosheid is in ieder geval hetzelfde gebleven en consumentenvertrouwen eh, eh, hetzelfde ook. Namelijk eh, onverminderd eh, historisch laag. Ik dank u wel. Peter Heijn van Mulligen, econoom voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Alle ogen zijn morgen gericht op het CDA, maar dat strategisch beraad komt morgen met dat hele uh, bekende rapport inmiddels. Althans, het rapport is nog niet uh, officieel gepresenteerd, maar het moet de koers voor de komende 15 jaar uitzetten voor de partij. 25 opstellers van het rapport stellen dat hun partij hiermee in het radicale midden uitkomt. Kees Boonman, politiek analist voor onder meer 1 vandaag en verbonden natuurlijk aan Trotskamerbreed. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is toch helemaal geen cda term het radicale midden. Nee, ik weet ook niet precies uh, wat het is. Ik begrijp dat het uh, ooit van D66 afkomt. Maar de vraag Elf is natuurlijk... Ja, zou Els Borst dat toen ooit zo geroepen hebben? Ja, die hebben? had nou, het over het radicale midden. Ja, dat was uh, hoe dan ook de vorige eeuw. Uh, maar daarom boven, wat is dat het radicale midden? Hè? Is dat heel erg niet links en heel erg niet rechts? Dat denk ik eigenlijk. We buigen niet naar links, we buigen niet naar rechts. Zoals is. van het acht. Is. Ja, en uh, uh, nou ja, het is gewoon uh, het midden. De vraag is hoe duidelijk... Uh, is de positionering van het CDA, daar gaat het natuurlijk om. Ja, voor jou ligt trouw. Uh, dat had vandaag al uh, een, een inkijkje in het rapport klaar, Want het is de opening van de krant... en uh, weet ook al te melden wat er nou precies allemaal in staat. Wat staat erin? Nou, het belangrijkste is eigenlijk toch dat uh, de conclusie... Uh, die zij op die voorpagina zetten... en dat is natuurlijk niet de conclusie die in het rapport staat... maar wat trouw eruit trekt... namelijk dat het CDA mentaal uh, afscheid aan het nemen is van deze coalitie. En dat vind ik wel een vrij harde conclusie... om dat zo op de voorpagina te zetten. En daar verwijzen ze eigenlijk naar een aantal punten... namelijk dat er iets uh, soepeler, iets ontspannender gesproken wordt over migranten. Die zijn welkom in Nederland. Terwijl er toch een gedoogpartner is waar het CDA ja tegen gezegd heeft... die het liefste migranten uh, uitzwaait. En die de CDA-minister namelijk leers in de houtgreep houdt. Precies, uh, regelmatig in de problemen brengt. En het tweede onderwerp uh, waarnaar verwezen wordt... Uh, uh, is uh, een vrij positieve houding tegenover Europa. Nou, daar geldt... Uh, uh, voor de gedoogpartner precies hetzelfde. Die moeten er niets van hebben. En de VVD is iets gereserveerder over uh, het Europa. Nou, het gaat ook over het milieu waar dit kabinet niet zoveel uh, aan doet. Althans niet in de subsidierende zin. En waar het CDA wel vindt dat er iets gedaan moet worden. Dus ja, dat zijn natuurlijk een aantal zaken. Uh, kortom, uh, uh, het is eigenlijk een rapport... Uh, wat wat uh, tegenover een regeerakkoord staat, waar diezelfde partij wel voor getekend heeft. En dat lijkt mij de achilleshiel van het hele verhaal. Namelijk, hoe ga je verdedigen dat je een regeerakkoord uitvoert dat uh, deels haaks staat op een strategisch plan voor de toekomst? Ja, het CDA denkt dat mensen dat snappen. Ik denk dat mensen dat niet snappen. Uh, je kan niet uh, uh, tegelijkertijd uh, uh, uh, naar links lopen en naar rechts lopen... en dan de indruk wekken dat je in het midden zit... terwijl ja. het kabinet sowieso al niet helemaal een middenkabinet uh, is. Nee, als je in, uh, in het kabinet, en straks ook wanneer er over bezuinigingen wordt gesproken... met elkaar iets afspreekt wat eigenlijk tegenovergesteld is... aan dat wat je in de toekomst wil gaan doen... dan is dat ronduit niet uit te leggen. Maar nou sprak ik gisteren iemand uit dat strategisch beraad... en die zei dat heb je met verkiezingsprogramma's ook. De kiezers begrijpen ook dat wat je daarin opschrijft... dat je dat niet allemaal kunt binnenhalen. Ja, dat kun je wel met verkiezingsprogramma's oog hebben. Maar uh, als je in een kabinet zit dan, en je wil die rit ook helemaal uitzitten, dan wordt wel uh, verwacht van die kiezer dat je dat beleid wat je hebt uitgevoerd, omdat je daar uh, leidingen aan gaf, dat je daar ook achter staat. Ja. Het is natuurlijk een beetje raar dat uh, je aan de kiezer gaat uitleggen: We hebben allemaal dingen gedaan voor u waar wij van dachten dat het goed was, ja. maar nu we er niet meer in zitten, uh, weten we eigenlijk dat het helemaal niet goed was. Ja, dat is raar. Nou zag ik de uh, Fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, Siebrand van Haarsma-Buma... en die gaat er nog steeds vanuit dat dit kabinet de rit uitzit. Uh, en dan ging het ook over de leiderschapskwestie natuurlijk. En die zei, ja, dan komt u over een paar jaar nog maar terug... want dan gaat het pas spelen. Dan heb je dus drie jaar lang zonder leider... met een strategisch uh, plan voor de toekomst... dat haakt staat op het beleid dat je op dat moment aan het uitvoeren bent. Ja, nou ja, je, uh, je uitgebreide analyse uh, behoeft slechts uh, één antwoord. Dat is heel raar. En wat is dat dan... Uh, wat zullen de gevolgen zijn electoraal gezien voor die partij? Want ze hopen natuurlijk hierbij weer de machtsbasis wat verder uit te breiden... en meer zetels te krijgen in de Tweede Kamer bij de volgende verkiezingen. Nou, Je zou misschien zelfs wel de theorie kunnen aanhangen... dat uh, in ieder geval één regel niet meer geldt in de huidige uh, politieke cultuur. Namelijk uh, dat men altijd zei wie breekt betaalt. Uh, ik denk dat het onzin is. Dat is uh, politiek denken van de vorige eeuw. Uh, ik denk dat wie breekt, en als het CDA dat zou zijn... Uh, betaalt niet meer, want het CDA heeft al betaald, namelijk uh, uh, dat ze uh, gehalveerd zijn en dat ze laag in de peilingen staan. Ja. Het dieptepunt is al bereikt, dus ik denk dat ze misschien uh, voordeel hebben met het feit we gaan een nieuwe toekomst tegemoet. Ja. we hebben andere ideeën, we hebben straks een nieuwe leider, en die is er waarschijnlijk eerder dan wij allemaal denken en zij suggereren, ja. en dat mensen daar misschien wel weer geloof in krijgen. Het zou ook kunnen zijn, want er zitten nogal wat knappe koppen in dat strategisch beraad, onder leiding van uh, Aart-Jan de Geus, voormalig minister van Sociale Zaken, tweede man van de OESO. Uh, maar ook Jack de Vries zit daar bijvoorbeeld in. Nou, dat is uh, toch een uh, politiek stratege van de enige naam en uh, faam, zal ik maar zeggen. Men zegt het. Um, uh, het kan ook zijn dat zij er gewoon van uitgaan, dit kabinet, dat dit kabinet strandt dit voorjaar. Dat ze daar gewoon stiekem binnenkamer zal van uitgaan... en dat zij dan als eerste klaar zijn voor de verkiezingen. Ja, ik denk als je de vraag stelt aan uh, een van de politieke kopstukken in het CDA... dat ze zullen zeggen onzin. Maar ik denk dat het wel zo is. Als je dit zo positioneert, als je zo'n stuk nu het licht laat zien... terwijl je eigenlijk nog drie jaar moet Regeren, terwijl je aan de vooravond staat met een kabinet... voor enorme bezuinigingsmaatregelen... en eigenlijk voor een heronderhandeling... van een nieuw aangepast regeerakkoord... dan zit daar inderdaad een andere gedachte achter. Ja, want dat is natuurlijk de crux. Zij komen met een strategisch plan... wat je ook zou kunnen zien als de basis voor een verkiezingsprogramma. En als je opnieuw moet gaan onderhandelen over extra bezuiniging... heb je het dus eigenlijk over een soort van tussenformatie. Ja, tussenbalans eh, wordt het wel eens genoemd in de, ja, de Lubbers in de jaren tachtig. Maar dan moet je toch een deel van je nieuwe uitgangspunten... Kunnen maken, ja, dat lijkt me het uitgelezen moment om die nieuwe uitgangspunten op dat moment al reeds uh, op ja. tafel te leggen. Het zou zelfs raar zijn als je, dat, uh, als je dat niet doet. Ik denk dat het CDA eigenlijk laat merken dat ze er op zich wel klaar voor zijn voor uh, verkiezingen. En het is niet zo dat ik hier uh, verkiezingen voorspel en ook de val van het kabinet. Maar eigenlijk sluit ik me wel aan bij wat uh, trouw op de voorpagina uh, schrijft, het is wel een aanzet om mentaal afscheid te nemen... van wat nu op papier ligt, de afspraken tussen VVD, CDA... En BVV. En tot slot, welk leiderschapshoofd past het best bij dit strategisch akkoord? Nou ja, eh, iedereen schijnt dat zij bleek er, eh, steeds heel enthousiast nee te zeggen. En er wordt nu in de top gezegd, zeg eens een keer enthousiast ja, want het is een fantastische baan. Nou, een fantastische baan is het niet in deze fase. Het is natuurlijk wel een topbaan van een nog steeds belangrijke, grote, invloedrijke partij. Eh, er komt vast iemand waarvan we de naam nu nog niet weten, maar eh, waar zij zeker in zullen geloven nou, dat het is natuurlijk een hele omzichtige, uh, CDA-achtige tekst... om er te draaien <laughs> en uh, eigenlijk te verhullen dat ik het niet weet. Ik praat iedereen na. Het, uh, uh, ik zou het niet weten wie het wordt. Henk Bleker in elk geval niet. Kees Boonman, politiek analist voor In Vandaag en presentator van Troskamer Kamerbreed. Ik dank je zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In India is een resistente vorm van tuberculose opgedoken. In Nederland is de ziekte al een tijd zo goed als verdwenen. Maar zou deze uitbraak alsnog een bedreiging kunnen vormen? Directeur van het tuberculosefonds, Peter Condri met het antwoord. Theoretisch wel. Tuberculose is een besmettelijke ziekte. En we hebben nog steeds in Nederland bijna 1100 patiënten op jaarbasis. De manier om dit te bestrijden is zorg ik ervoor dat er... ...wereldwijd goede tuberculosebestrijding is. En dat betekent ook in Nederland. En in Nederland hebben we gelukkig goede tuberculosebestrijding. En ook KNCW-Tuberculosefonds is in 40 landen actief ondersteund, nationale overheden... Om ervoor te zorgen dat er een goed tuberculosebestrijdingsprogramma is. zowel voor de gevoelige tuberculose als voor de resistente tuberculose. Anders Peter Gondrie, directeur van het Tuberculose Fonds. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan vooral naar goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rotterdam. Terug naar Nieuws jaar. De les Chinees is hier bezig op het Rotterdamse Erasmiaans Gymnasium. Is het nou moeilijk om Chinees te leren? Ik vind het best moeilijk om Chinees te leren, want Chinees is een hele andere taal dan Nederlands en het lijkt totaal niet op elkaar. En met de karakters en de toon in het Chinees, dat is best wel moeilijk voor mij om te leren, omdat we dat helemaal niet kennen. Het is een keuzevak, dus je hebt hier echt zelf uit vrije wil voor gekozen. Waarom eigenlijk? Um, nou, ik vond de Chinese taal en de cultuur heel interessant. En ik ben, uh, wilde me er graag meer verdiepen. Maar dus eigenlijk ben ik ook heel blij dat ik het heb gekozen. Want ja, ik leer er heel veel van en het is heel leuk. Even naar de docent. heel even storen in de les? Docent Ni Fuong. zeg ik dat goed? Ja, dat spreekt er goed uit. Go goed geoefend dus. Ja, ik, ik zie in dat schrift allemaal ja, voor mij onbegrijpelijke, onmogelijke tekens. Uh, een, een half stripboek lijkt het wel. Klanken die ik nog nooit eerder heb uitgesproken. Het is toch eigenlijk... Bijna onmogelijk voor een Nederlander om dat goed te leren. Nou, het Chinees is ook een hele moeilijke taal. Um... Leerlingen doen drie keer extra uh, moeite om de Chinese taal te leren... in vergelijking met een andere moderne, vreemde taal. Van Europa. Drie keer zoveel moeite? Ja, drie keer extra moeite. Uh, maar het is te leren, maar het vergt wel heel veel discipline en, en toewijding. Toch volgen steeds meer middelbare scholieren het vak Chinees. In 2006 begon één school ermee, 15 leerlingen. Inmiddels zijn er 300 middelbare scholieren mee bezig. Verspreid overal een stuk meer scholen. Waarom denkt u dat Chinees zo in de lift zit? Um, dat is omdat China steeds een belangrijk uh, land wordt uh, voor, voor de wereld. Uh, het wordt ook een economische grootmacht. Um, en de cultuur is interessant, uh, de taal is interessant... en voor onze leerlingen um, ja, is, is de interesse dat, dat is meer van binnenuit, hè, de intrinsieke interesse. Want het is een mooie uitdaging. Ja omdat ze de taal en de cultuur fascinerend vinden. Negen ja, scholen, verspreid door Nederland, die doen nu mee aan een landelijke pilot van het ministerie van Onderwijs. In totaal gaat er 1 miljoen euro subsidie ook naartoe. Ja, en als het allemaal goed uitpakt, goed bevalt, dan kunnen vanaf 2014 meer scholen het vak Chinees als eindexamenvak invoeren. Uh, ja, een stuk of tien scholen zijn al geïnteresseerd daarin. Raad u het andere scholen aan om dat te doen? Uh, absoluut. Um omdat het belangrijk is om, uh, nou ja, om te laten zien aan, aan, aan je Chinese uh, gesprekspartner... Uh, nou ja, dat, dat je een beetje Chinese of een beetje huistuin en keuken Chinees kan. Qingtian die gaat weer verder. Waarom denk jij dat Chinees zo populair is? Ik denk dat het ontzettend populair is geworden zeker omdat China de afgelopen ja, ja, tientallen jaren, het is nog heel erg lang... zo ontzettende meer invloed heeft gekregen in de hele wereld. En China is, eh, is geworden van ons dagelijks leven. En ik denk dat het daarom voor leerlingen belangrijk is... Om, eh, om wat van deze taal te leren. En leerlingen vinden dat volgens mij ook heel interessant. Nou, jij zit zelf op het gymnasium. De meeste uh, scholen die uh, Chinees hebben zijn gymnasia. Is het ook echt iets alleen maar voor dat niveau? Of zou het ook op VMBO en HAVO kunnen? Nou, ik denk dat het zeker op VMBO en HAVO zou kunnen. Want uh, het is op zich, zoals net al gezegd... een ontzettend lastige taal om te leren. Maar daarbij is het niet onmogelijk om te leren. En uh, ik denk, zeker als er in een vroeg stadium mee begonnen wordt... dat uh, deze taal best wel goed uh, leerlingen geleerd kan worden. Dus ik denk niet dat dat, een, uh, dat, dat uh, alleen weggelegd is... voor, uh, voor, uh, voor, voor mensen die op een gymnasium zitten. Nou, het is een behoorlijk uitdagend vak, dit. Als ik jou nou in het Chinees veel succes wil wensen, hoe doe ik dat? Dan zeg je... Chu, Chu, Ja, dat is een hele goede uitspraak. Oké, nou, veel succes. Dank u wel. Dat weten we. Ook weer, het nieuwste jaren was dat. Straks de helft van alle armen in de wereld... woont in de twintig belangrijkste economieën. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag... 1983. Klaus Barbie is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Meer dan 40 jaar nadat hij als Gestapo-chef van Lyon jacht maakte op Joden en verzetsmensen, heeft de rechtbank in Lyon hem schuldig verklaard aan misdaden tegen de menselijkheid. Vandaag, in 1983, werd de notore Duitse oorlogsmisdadiger Klaus Barbie gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. Maar Barbie heeft ook een tijdje in Nederland gewerkt. En daarover heeft David Barnau van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Studies hem bijna geïnterviewd. Nou, hij, hij is op een gegeven moment in, uh, in uh, Bolivia is hij ge ge geïnterviewd door, uh, door Stern. En dat was toen hij dacht, nou ik zit hier uh, heel veilig... en ik kan gewoon praten over, over mijn uh, jaren als uh, uh, baasje in Amsterdam. En dan heeft hij dus een waanzinnig uh, verhaal over de februaristaking... waar hij claimt dat de hele stad in opstand komt... en dat de Duitsers drie weken moeten vechten... om de februaristaking in elkaar te slaan. Hij claimt ook zelf een van de... Uh, aan stichters van de VWI-staking zelf de dus schedel te hebben ingeslagen... en ook dat hij het vuurpelepon om executies uit te voeren heeft aangevoerd... dat zijn allemaal dingen die volstrekt onzin zijn. Vanavond in Nieuwslijn. Proces tegen nazi. Klaus Barbie in Nederland. Volgende week maandag begint in Frankrijk het proces... tegen de beruchte oorlogsmisdadiger Klaus Barbie... bekend als de Slager van Dion. Toen is er in Nederland in de Tweede Kamer zijn er vragen gesteld, een interpellatie en daar werd gezegd, goh, die Barbie heeft ook in Nederland gezeten, dat wist men, wist men wel. Laten we nou eens goed onderzoeken wat hij gedaan heeft, want stel dat hij in Frankrijk wordt vrijgesproken, dan kan hij misschien naar Nederland worden uitgeleverd en dan kunnen we hem daar alsnog berechten. Landelijk Officier van Justitie, belast met opsporing van oorlogsmisdadigers en andere politieke delinquenten uit de Tweede Wereldoorlog. Die werkte al vaker samen uh, met het instituut. Toen nog Rijksinstituut voor Oorlogsoffentatie. En ik had daar de oorlogsmisdadigers uh, onder mijn hoede, als het ware. Dus samen met hem heb ik een rapport geschreven over Klaus Barbie in Nederland. Een van de onderdelen van het, we hadden ontzettend veel uitgezocht natuurlijk, de mogelijkheid om hem, uh, om hem te interviewen. En er was een brief geschreven naar, nou, van hem en naar de Franse Justitie en zo. En van hem kwam geloof ik geen antwoord, of hij zei sowieso: nou je komt maar. En toen zouden de officier van Justitie en ik naar Frankrijk gaan, maar ik mocht niet. Want de Franse Justitie zei, die meneer dat is een historicus en geen jurist, dus laat hij lekker thuis blijven officier van Justitie, Brilman, die kwam de dus cel binnen uh, in Lyon... en daar zat uh, Barbie en de advocaat van Barbie. En de advocaat van Barbie zei van... nou meneer Brilman, welkom, maar mijn cliënt gaat geen vragen beantwoorden. Nou, dan komt Brilman weer terug naar Nederland. En het belangrijkste zaak was dat wij, en hij is ik niet... dat er geen uh, zaken waren... Waarvoor hij naar Nederland uitgeleverd zou kunnen worden. David Barnau over de arrestatie van Klaus Barbie, de oorlogsmisdadiger. Deze dag in 1983. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Wereldwijd, dames en heren, woont de helft van de armeren in de G20-landen. De kloof tussen rijk en arm blijft in de economische grootmachten toenemen, blijkt uit een rapport. Left behind by the G20 van uh, Oxfam Novip. Uh, Tom van der Leeg van Oxfam -Novap. Goedemorgen. goedemorgen. De helft van alle armen ter wereld woont in de rijkste landen van de wereld. Ja, dat klopt. Ja, ja. En dat heeft vooral te maken met een, dat een aantal opkomende economieën... ook een enorme bevolking heeft. Je moet zich bedenken dat in Afrika ongeveer een miljard mensen wonen. Maar in China ja, 1,3 miljard en in India 1,2 miljard. Ja, Terwijl wij toch altijd het beeld hebben dat die G20 de wereld uh, beheerst. zal ik maar zeggen, dat je daar moet wezen in ieder geval. En niet in uh, de, de traditionele derde wereldlanden. Ja, als je succesvol bent, dan moet je daar wezen. Maar eh, helaas eh, is de inkomensongelijkheid eh, in die opkomende economieën eh, erg toegenomen. En dat betekent dat maar een deel van de bevolking profiteert van de economi ja, enorme economische groei die plaatsvindt. Maar een heel groot deel ook niet. Ja. In welke G20-landen is de kloof tussen rijk en arm het grootst? Nou, dan moet u vooral denken aan Rus Rusland, China, Zuid-Afrika en India. Dat zijn de landen waar het het schijnend is. Zeker, ja. ja. Daar is uh, de zogenaamde Gini-coëfficiënt die dat berekent uh, enorm in negatieve zin uh, veranderd in de afgelopen twee decennia. Ja, maar China heeft een economische groei van, van in ieder geval boven de 7-8 procent. Precies. En uh, over de jaren is het ook wel gelukt om een substantieel deel uh, van de mensen uit uh, de absolute armoede op te tillen. En uh, absolute armoede, ja, dan kijk je toch naar mensen die minder dan 1 euro per dag uh, verdienen. Uh, maar daar staat wel tegenover dat het veel meer mensen had kunnen uh, ja, uh, raken in, in positieve zin. Ja. Als je de inkomensgelijkheid uh, bevordert, dan kun je... Iedere 1% economische groei, 4% aan armoedereductie bereiken. Ja. Maar als je die inkomensongelijkheid uh, laat oplopen, ja dan. Uh heb je amper effect. Uh, en hoe zit het met de Brazilianen? Want uh, dat kennen we als een land met de uh, voilas. Dus die, uh, die, uh, die sloppenwijken, zal ik maar zeggen. Is het, is, het, is, het, is, het, is het daar erger of minder erg dan in? Daar die... is het uh, veel minder erg. Sterker nog, uh, de afgelopen uh, ja, acht jaar... Uh, onder het presidentschap van Lula... is de armoede uh, radicaal teruggebracht. Uh, vroeger was één op de 9 Brazilianen... verdiende maar uh, een euro per dag. En nu is het uh, slechts één op de 25. En dat komt omdat die overheid gericht heeft gekozen voor uh, toegankelijk betaalbare gezondheidszorg en onderwijs en het invoeren van progressieve belastingen. Juist, met andere woorden, het kan dus wel. Je kunt de armoede oplossen als je een opkomende economie bent. Zeker, en uh, Brazilië bewijst het. Je ziet het ook in, in Argentinië en Mexico. In Latijns-Amerika zijn er uh, ja, hele mooie voorbeelden. En het mooie is dat Mexico dit jaar voorzitter is van de G20. Ja. En we hopen met dit rapport de Mexicaanse regering een steuntje in de rug te geven om te zorgen dat de G20, die zich heeft uitgesproken om zich in te te zetten voor inclusieve en duurzame groei, ja. om zich ook aan die woorden te houden. Ja, het rapport wordt ook in handen gegeven van de Mexicaanse president hè, tijdens dat World Economic Forum. Precies. Um, hoe zit het eigenlijk met de Verenigde Staten, want dat is toch de grootste economie van de wereld nog steeds? Ja, ook daar zie je dat de inkomensongelijkheid alleen maar uh, is toegenomen. Onder uh, president Obama? Ook daar gaat uh, ja, de stijging van de ongelijkheid door. Die het omgekeerde heeft beloofd? Ja, maar goed, ook hier geldt natuurlijk dat ja, mooie woorden wat anders is dan ja, beleid in de praktijk. Tot slot Nederland. Wij horen dan officieel wel niet bij die G20-groep. Maar wij zijn wel de 16e economie van de wereld. Weten ja. jullie ook hoe het zit in Nederland eigenlijk? Ja, ook in Nederland is de inkomensongelijkheid iets toegenomen. Maar wij doen het eigenlijk nog beter dan, dan Frankrijk. Dat ja. is het, het G20-land met de beste scoren. Ja. En juist de traditie van Nederland van meer inkomensgelijkheid laat ook zien dat je in termen van welvaart enorm kunt uh, groeien. Ja. Nederland is in de top drie van de, uh, ja, de lijst van de Human uh, Development Report. En dat komt omdat we ja, ons inkomen ook eerlijk verdelen. En dus doen jullie vijf aanbevelingen. Subsidies, universele gezondheidszorg, onderwijs... progressieve belastingen, gelijke kansen voor vrouwen en landhervormingen. Precies. Dat zijn de aanbevelingen. Tom van der Lee, directeur van de campagnes van Oxfam Novib. Hartelijk dank. Graag gedaan. Straks, dames en heren. Het ABP, het grootste Pensioenfonds van Nederland... presenteert zijn jaarcijfers en ik ga daarover praten met de rug nummer 1 van het grootste fonds van Nederland. De vraag is of mensen hun pensioen moeten gaan inleveren... en of de premies omhoog gaan. Het antwoord komt zo. In het vervolg van Goedemorgen Nederland, na door Admegens. Tot zo. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Gerard Spong, advocaat van de duivel. Schrijft er Tessa de Loo als gastrecensent. De webwereld van Bert Brussen, de sportweek van Frits Barend. En authentieke Rotterdamse soul van Sherry Diane.